Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. 25 miljoen ton graan zit vast in Oekraïnse havens. En daardoor kunnen er hongersnoden ontstaan. Veel landen, bijvoorbeeld Afrika, zijn totaal afhankelijk van dat graan dat uit Oekraïne komt. Maar door de Russische invasie ligt het graan nog altijd in de havens van het land. De Russen geven geen toestemming om het graan te vervoeren. De G7-landen willen dat Rusland stopt met die blokkade. Ze zijn bang dat er anders voor miljoenen mensen hongersnood dreigt. Omwonenden van Schiphol zeggen dat het vliegveld 100 bestemmingen kan schrappen en nog een verbinding met de wereld kan zijn. Ze hebben gekeken welke vliegbewegingen echt nodig zijn, omdat we daar met handel geld verdienen. 100 kunnen er volgens de actiegroep verdwijnen. Ze willen dat er minder gevlogen wordt en laten dat vandaag horen op vliegvelden in ons land, zoals in Groningen. Ik ben zeker niet tegen het vliegen aan zich, maar wat ik uh, bewust wil laten uh, worden onder de mensen is... dat het niet goed is dat we iedere twee, drie weken Barcelona, Berlijn, Praag doen voor een lang weekendje met het vliegtuig. Want dat is waar het om gaat. Volgens KLM zijn alle bestemmingen nodig voor een handelsland als Nederland. Een kroeg in het Engelse Vogue kreeg een brief op de mat van het blad Volk. Een café genaamd de Star in Vogue moest zijn naam aanpassen omdat het dezelfde naam als het tijdschrift had. De eigenaar schoot in de lach van de brief en zijn reactie in een nieuwe brief was dat het blad 129 jaar bestaat, maar de kroeg al 200 jaar. En het dorp nog veel langer. De naam blijft dus Vogue. Het blad dus had beter research moeten doen, zeggen ze. En de Barbie van deze belangrijke persoon was binnen no time uitverkocht. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. <laughs> Queen Elizabeth, hoor je hier. Ter ere van haar 70-jarige jubileum is er een speelgoedpop van haar gemaakt. De Barbie heeft, net als de Queen, kort grijs haar... en draagt een tiara met een zilvergrijze jurk. Bij de officiële verkoop kostte die zo'n 112 euro... Dan mocht je net als veel anderen mis hebben gegrepen op Ib wordt de pop voor het driedubbele aangeboden. Heb ik het weer nog veel zon? 17 tot 25 graden is het. Morgen opnieuw zomerswarm met temperaturen tot 28 graden en ook dan schijnt de zon weer volop. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat Fiede bij Naarden 4 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Ik L'nerve tracht ik Een zak chips en andere hapjes. Dipsaus, dipsaus. Dip's niet vergeten. Lekker vanavond voor de televisie hangen tijdens het Zonfestival. En dan weet je wat de winnaar gaat worden. Althans, dat weet je pas ergens begin in de nacht. Hè? Maar wij draaiden hem alvast, de Stefania. Dan vind ik dit toch wel leuker. Een hele gouden ouwe.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 Salim die scoort. Uh, Nijssel scoort twee strafschoppen. Het is, het is ongelooflijk, jongen. Terechte strafschoppen? Ik weet niet wat ik zeg. Terechte strafschoppen? Eerst was het niet terecht, hoor. Dat was uh, de keeper die kwam uit en die liep Jelle daar aan Maar het was gewoon een wel. Maar ja, de scheidsrecht gaf een penalty. Ja, die heeft, die heeft, die heeft in dit geval gelijk. <lacht> ja, nee, die kennen we nog van, de, van die ja. vorige wedstrijd waar ik het over had, uh, Jan, weet je wel? Ja. <lacht> nou ja, dat nou, wordt een goed nieuws.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 Jelle liep wel buitenspel, maar die kan er wel alles. Jeetje, zes. Ja, ik ben er nog steeds stil van. Jij, Albert jan Vijf. Vijf, hè? vijf. Ja, vijf vier. Maar oké, okay. oh, ja, vijf vier. Ja. Waar komt die vlagger vandaan dan van het buitenspel? Oh, zes. Oh, daar hoef nou, goed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 dan hebben we to toch een kleine prijs te pakken van dit seizoen. Ja. Dat we eigenlijk slecht begonnen zijn. Ja. Maar ja, het was ook, uh, ja we weten ook uh, hoe dat kwam natuurlijk. Dat we een uh, ja. slechte start ja, hadden. Ja, we hebben nog steeds zo blessures. Dat, uh, ja. Maar volgend jaar krijgen we een goede Spelen voor zuid Zuidvogels erbij. Oké. Okay. Dat uh, is breaking news. Ja. Mo komt terug van uh, Edo. Goede linker verdediger. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben zijn achternaam even kwijt, maar...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 Uh, de, de, speler, de verdediger van DVVA die schiet hem uh, netjes uit. Oh, sportief. Ja, absoluut. Nou, ja, we, maar we hebben, we hebben nog een vijf minuten. Nou, nee, nee we zitten nu nog op drie minuten hoor. Gelach. <laughs> ja, nou, volgens de klok, 41, uh, 41. Oh. 40. Ja. Maar nou, hij zal nog een tijd bijtrekken. Nou, uh, ja, wij hopen dat jij uh, niet meer gaat bellen. Je mag niks meer bij vier blijven, Jan. Ja, ja. En uh, ja, geweldig, ja, mocht, het, uh, mo mocht het zo zijn en mocht het anders zijn, horen we het graag nog even van je. Ja? Kunnen, kunnen we dat even aan het eind uh, melden. Dankjewel en wel. jeetje, wat een omkeer van de wedstrijd. Ja. Briljant. Oh. briljant. Briljant, briljant. Verdiend applaus, uh, inderdaad, uh, ja. vanuit de studio. Ja. Oké, okay, Jan, Bye. dankjewel. Top, top.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 un giorno con giorni da male in mente un'insone lo siamo fatti così guardiamo sempre al futuro e così immaginate questo momento sì che qualcosa cambierà Is the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 Jonger of ouder, schouder aan schouder en altijd een hand. Volgende week uh, vrijdag om 4 uh, uur op het plein. Het grote eindfeest, van, uh, en het uh, wordt echt een feest... van het, uh, de glimlachroute uh, die volgende week vrijdag uh, plaatsvindt... hier in Zandvoort met uh, diverse organisaties. En de plaats die is te hoorde... en ook het gedicht natuurlijk uh, hoort uh, daar helemaal bij... en we gaan volgende week vrijdag met z'n allen meezingen. Samen in Zandvoort Peter van Vleuten en uh, Helen Botsman uh, hoorde je...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 Nou ja, de gast is al aangeschoven. Zien, dat eh, vermoed ik al. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kreeg al vragen op de WhatsApp. Wie is, zet, nou nou, dat, is, dat, is zet, uh, dat? Zet is volstreepje yes. live kan ja. elke live meekijken. Ja. Ja. Ja. Daarom ja, mag is, de camera is, dus uh, kijk uh, uit hè, voor <laughs> de mensen die hier in de studio komen. Nee, maar ja, goed, het, uh, nou, die, die komt vanmiddag. Ja, uh, uh, of die is er, bedoel ik. Die is er, ja. Julia alleen niet. Die moest helaas werken. Dus die is verhinderd. Maar ja... We gaan uh, gewoon iets leuks van maken. En uh, we gaan nog eventjes bellen met Erik uh, Jaspers. Zijn nieuwe single heten Laten We Dansen. En we gaan nog eventjes confetti bellen met uh, Dr. Bernard. Nou ja, de titel zegt het al. Ja, nu. ja, ja. ja, ja. Bonny, we, we kennen dat ja. Ron Brandstede en, uh, en uh, Bonnie Sint-Claire. Ja. Bonnie Sint-Fles, of zo was het toch? Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ah, ja. En uh, Marloes gaan we bellen uh, uh, ja, in de tweede uur. Uh, toen alles nog leuk was. Ik hoop niet ja. dat het uh, op persoonlijk vlak is. Uh, uh, nee, <laughs> dat, uh, nee, dat. Nee, uh, dat zijn er min Dat gaan we vragen. Dat, ja, dat we, klinkt vragen. heel dramatisch ja, ja, ja. eigenlijk. Nou, ja, mooie maar, maar, uitzending zometeen weer. Ja, want uh, Albert Jan wil nog wat zeggen. Ja, ik wil je vragen. Bedoel, je, één niet te lang van, heb het, van, een, van een duet. Ja, uh, ja inderdaad. Uh, Julia en Jens. En wat is het In, nummer? Uh, het uh, heet Hoe het was. Top Hoe het was. We keer ja. hem uh, op ja, het einde. Ja, ja, ik ja. voel je gedicht okay. Ik voelde hem al. Ik voelde hem al. Platen kunnen ook aangevraagd worden. Ja, eventjes naar de www. Zfm. Ik ben een beetje doof. ZFM? Ja? Artiesten.nl. Oh, geweldig. Aan elkaar natuurlijk. Ja.